Vijf uur. Freddy van met het NOS Journaal. D66 en CDA willen dat er in de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken expliciet wordt vermeld hoe het staat met de vaccinatiegraad tegen mazelen in het betreffende land. De partijen wijzen erop dat mazelen aan een opmars bezig zijn in Europa. Het aantal ziektegevallen is verviervoudigd, onder meer door uitbraken in vakantielanden zoals Italië, Frankrijk en Griekenland. Ook de recente uitbraak van mazelen in een Haags kinderdag, kinderdagverblijf zou zijn veroorzaakt... doordat een kind de ziekte opliep in het buitenland. In Oostenrijk heeft de loco-burgemeester van de stad... Braunau am In zijn functie neergelegd... na een storm van kritiek op een gedicht van zijn hand. In dat gedicht in een lokale krant... waarschuwt de FPE-politicus voor het mengen van culturen... en schrijft hij dat ratten van buiten zich moeten aanpassen... of anders snel wegwezen. De Oostenrijkse bondskanselier Koerts... noemde het gedicht diep racistisch. Thierry Baudet van Forum voor Democratie ontkent dat er sprake is van een richtingenstrijd in zijn partij. De tweede man van de partij, Henk Otte, had zaterdag in NRC kritiek op Baudet. Baudet zegt dat er in de partij een permanente discussie gaande is en dat de uitspraken van Otte geen fundamentele kritiek zijn. Ryanair moet acht piloten alsnog het recht geven op ontslag... met ontslagvergoeding. De luchtvaartmaatschappij moet in totaal miljoenen euro's betalen. Dat heeft de rechter in Oost-Brabant geoordeeld. De Ryanair, kon, uh, Ryanair kondigde vorig jaar aan dat de vliegbasis in Eindhoven dichtging. Om hun baan te behouden moesten de piloten binnen drie dagen... kenbaar maken op welke buitenlandse luchthaven ze dan gestationeerd wilden worden. Volgens de rechter is dat ernstig verwijtbaar gedrag. Het weer, sluierwolken, vannacht wat meer bewolking, mogelijk valt lokaal een bui. Morgen wordt het 21 tot 25 graden en dan zijn er verspreid stapelwolken. Later op de dag ontstaat er lokaal een enkele regen- of onweersbui en in de avond kans op meer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is al de hele dag wat rommelig op de weg met veel ongelukken en auto's met pech. Vooral in het zuiden en oosten van het land staan nu veel files. Dit zijn de files in Noord-Holland die wat meer vertraging geven... Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarse nu 10 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag een kwartier extra voor Knoppen Burgerveen. En ook bij Leiden weer wat langzaam rijdend verkeer. De A5 springt eruit. Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 West. Bijna een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Den Helder tussen Akersloot en Heilo een kwartier. De N208 Zassheim naar Haarlem bij de Keukenhof ruim 20 minuten in de file. En de N230 is ook een opvallende. utrecht maarse tussen daar.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 Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in VFM. VFM. Met nu de Muziek Boulevard. Van geluk. Ik ken haar net, want dat ben jij. Ze lacht mij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 I'm Kort huh? bodyhoud, <mythole> <'ve> en hoe je het dan aan het diep doen? But dan is het een nice en zo. Je laat het niet, dan Ik heb zo'n dicker hoesten, je niet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 Thank you. Nothing like the sound of music, music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 Crazy. I like that, you like that, so let's be crazy The contact, impact, I want that daily Our breath get into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 That no one really lives without giving. One...